Het doel blijft volgens hem een beperkte actie... om het gebruik van gifgaswapens in de toekomst te voorkomen. Als we helder en resoluut zeggen stop hiermee... dan kan dat op de lange termijn een positief effect hebben... op onze nationale veiligheid, zei Obama. De Britten temperen ondertussen de verwachting... dat er snel een militaire actie tegen Syrië komt. De Britse regering zou willen wachten tot de Veiligheidsraad... een rapport van de VN-wapeninspecteurs heeft kunnen bestuderen. Eerder leek premier Cameron nog aan te sturen op een snelle aanval.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 Reclame op internet blijkt wel aantrekkelijk voor adverteerders. Daar groeide de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar met 20% naar 6 miljoen euro. Dex Elmond heeft bij de WK Judo in Rio de Janeiro brons veroverd in de klasse tot 73 kilo. De Rotterdammer was in zijn laatste partij met Wazari te sterk voor Jargal uit Mongolië, de nummer 1 van de wereldranglijst.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 Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco, Span. Helco Span. Fijn dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waarin we vannacht gaan praten over uw ervaringen in het onderwijs. Want nog even, en alle scholen zijn weer begonnen... en daarom ben ik bijvoorbeeld benieuwd naar uw ervaringen als docent zijn die net zo heftig als die van cabaretier Johan Goosens, die in het vorige uur te gast was en nog steeds is. Want uh, Johan, jij hebt besloten te blijven... Ja. omdat je gewoon uh, benieuwd bent naar ervaringen van collega's. Ja, als mensen willen bellen, vind ik hartstikke leuk. Ja. Ja, en, en, ja, En je kunt er ook ervaringen met elkaar uitwisselen? Precies. Ja, erva als ervaringsdeskundige onder elkaar. Met, ja. met name het schooljaar begin nu. Ik vind het zelf altijd een uh, spannend iets... omdat je dus denkt van welke klas krijg ik nou en zo. En ja, ik... Ik weet niet of mensen die al twintig jaar in het onderwijs zitten... daar nog steeds zenuwen van krijgen, maar ik heb het als beginneling nog wel. Dus je krijgt ook graag tips, begrijp ik, van, <laughs> van collega's. Dat mag ook. Ja. Ik ben ook benieuwd naar de reacties van leerlingen. Uh, misschien zit je nog wel op school en denk je... ja, die docent heeft makkelijk praten. Ik kijk heel anders naar die man of vrouw. Ook dan uh, kun je bellen. Ook als je denkt, van, ik vind het leuk om hem uh, op de proef te stellen. Daar heb jij straks ook nog wel wat mooie voorbeelden van, uh, Johan. En als u nou vader of moeder bent van een schoolgaand kind... en uh, u denkt, ja, dat schooljaar begint inderdaad... En ik heb hoge verwachtingen van die school, maar ben ik benieuwd welke verwachtingen dat dan zijn en waarop u die dan stoelt. En of u in het verleden misschien goede of slechte ervaringen hebt gehad met de school. U kunt in alle gevallen bellen. Uh, Johan Goosensen praat uh, met u mee, uh, heeft vragen en uh, is ook benieuwd naar uw verhalen, net zoals ik. 0800-1121, 0800-1121. Mail ik kan naar casaluna.ncrv.nl en twitter ik kan naar weer met hashtag Casaluna. Kees Oostrom, goeienacht. Goedemiddag, welkom. Dag, Kees. Heb jij goede ervaringen of goede herinneringen liever gezegd ja, aan uh, ik ben jouw dus schooltijd? Geen ik ben dus geen leraar, maar ik heb een goede op de lagere school. Ik ben nu zelf 54, dus al heel lang geleden. En Bas van Kijk was misschien tien jaar ouder dan ik, en dat was zo'n leuke leraar. En wat maakte Bas van Kijk mij, zo leuk? Die behandelde mij soort als gelijke, terwijl hmm. ik misschien in de vijfde klas zat of zo. Ja. Het was een heel klein schooltje. We hadden twee lokalen, en in elk er drie klassen. En dan, uh, dan hij, was hij gewoon aan het lesgeven en ik was film aan het vertonen, bijvoorbeeld, in de gymzaal, het derde lokaal, aan de lagere klasse, met zo'n grote, uh, ja, wat was het, uh, zo'n uh, ja, prachtige filmprojecten en zo. En ik wist hoe dat werkte. En allemaal dat soort klusjes deed ik voor hem, weet je wel. Je was een beetje het hulpje van uh, meester Bas. Ja, die lessen, die miste ik wel eens een beetje, zullen we zeggen. Ja, ja, ja, ja. En <laughs> wat, dat was wel wat... super. En Kees, wat heeft die Bas voor jou betekend, meester Bas? Nou, dat, dat soort humor ook, ja, dat zag hij bij mij ook wel. Hè. Want hij, uh, we hebben altijd wel een soort contact gehad, ook daarna. Oh, ja. Hij leefde, hij leefde helaas niet meer. Maar had hij band gekocht? Nou, dat kon dan, want zo'n school heeft dan budget. Nou, die kocht dan, uh, weet ik het, acht recording Zaten we daar, want het waren maar kleine klasjes. Allemaal met zo'n... Uh, ik op telefoon naar die band te luisteren... en die gingen ons één voor één aanspreken. En dan moest ik al vrees kloppen. En toen zei hij, Kees, wat zit je weer stom te grijzen? Maar dat stond gewoon al op die band, weet je wel. Dat soort idioot. Mm, mm. En we gingen vijf dagen op schoolreis met tenten. En die stonden allemaal in een rondje, ergens op de Tweedeweer. Een hoendelo. Maar dan gingen er ook ouders mee. En dan uh, er was ook mijn moeder bij. En uh, dan moesten we zelf koken, dus dat leerden we ook. En we deden allemaal spannende dingen. Maar dan zaten die ouders s nachts aan de wijn... En die andere leerling hoorde dat, die zei dat jouw moeder heeft gezegd, uh, het enige wat leuk is in het leven, dat mag eigenlijk niet, weet je wel. Dat bekreken om van die andere leerling in te horen, allemaal dat soort idiote dingen maakte ik mee met die gekke bas. Nou, go goede herinneringen <lacht> aan die leraar, eh, Johan Goos, dan had jij ook zo'n leuke leraar vroeger. Heb je ook herinneringen aan een specifieke leraar? Nou, wel, mijn lerares Nederlands, mijn oude, op de middelbare school... De mevrouw Schoofs, dat ik dacht, oh ja, die, ja, dat je denkt, oh ja, dat, dat je zo'n les hebt waarvan eindelijk zet iemand de ramen open, bij wijze van spreken. Dat je denkt, oh ja, haar wereld is ietsje groter dan die van de andere docent. En wat zag je eh, door dat raam dat mevrouw Schoofs zo openzet? Ja, de wereld inderdaad. Dat je denkt, dat was een enorme gelippenstifte vrouw met koffie en, uh, en heel sarcastisch ja, humor en uh, ja, iemand die het allemaal heeft gezien of zo. Ja, ja. jij bent Nederlands gaan studeren? Wat zeg je? Was dat een Nederlandse leraar wat zei Ja, je? Nederlandse ja, lerares. Ja, middelbare school. Oké, okay. ja. okay. dat had ik ook. Ja. Ja, je ja. had ook zo'n leuke uh, lerares Nederlands, laatst. Ja, daar ging, daar ging uh, mevrouw Schammaert, ik weet niet of ze nog leeft, maar die ging mee naar het museum Boijmans en dan uh, alles over kunst vertellen. Op een hele jonge leeftijd, 13 en zo. Maar ze stuurde me ook wel eens uit. Ik heel stom een heel stomme gedicht voorlopen dragen. of Ik deed altijd stukken dingen. En dan zegt ze, nou rotte Kees. En dan, uh, maar dan reed ik langs het schoolgebouw met de fiets en denk ik... Langs de ramen, dan gewoon hard zwaaien aan die klas. hier langs vroeger rijden dat soort dingen. Dus ik had echt het bloed onder de nagels vandaan. Maar ze mochten me wel heel graag, weet je wel. Dat was echt... Uh, dat doe je toch met leraren? Of vergis ik me nu. Hoe, hoe bedoel je? Nou, dat, is, dat... Als je zo jong bent en ja. je hebt een beetje een beetje lol in het leven, want die die les interesseerde me eigenlijk ook niet zo heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Het klinkt ook alsof je wel goed mee kon, anders zou je docentje niet naar de gymzaal sturen om een videoprojector uh... ja, dat is waar. nee, nee nee ja nee maar dat ging allemaal wel best. Joh. Maar, ja. Dus je was aan de, uh, de ene kant was, was je best de lieveling van die leraren aan de andere kant kees uh, uh, haalde je af en toe ook het bloed onder de nagels uh, van daar was jij een leuke leerling trouwens nee, dat... Johan. Ik weet het niet. Sommige docenten van de middelbare school zeggen dat ik wel lastig was, maar ik was ook wel braaf. Ja. Braaf? Maar ja. waar was je dan lastig in? Ik kon wel uh, opmerkingen maken, ja. Maar dan niet naar of zo. Maar wel, ik kon wel grafjes maken, ja. Hmm. Maar ik... niet dat je eruit gestuurd werd? Uh, jawel, natuurlijk wel ook. Ja, dat hoort erbij. Zelfs ja. bij mevrouw Schoofs? Nee, nooit. Nee. nee, nee. Wat dat betreft was je heel aardig voor een verantwoord. Heeft, heeft zij ervoor gezorgd dat je Nederlands bent gaan studeren? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat je altijd leuke docenten had voor Nederlands. Docenten docent inderdaad die iets kunstzinniger waren dan de anderen, denk ik. Ja. Mm -hmm. Ik vond het ook het minst saaie vak van school. Ja, kon prachtig voorlezen, die van mij. Oh ja? Ja, dat zou ik helemaal weg te dromen. Ja. Ah, mooi. Dat echt nou, Kees, het is mooi te horen dat je nog zulke goede herinneringen hebt aan jouw ja, leraren, ja. Aan uh, Bas en aan uh, mevrouw Schamhart. Uh, hun namen zijn hier met uh, eer genoemd. Kees Ooster, mag en ik je bedanken voor het bellen? Een een he? daar, hè? Ja, hopelijk zo. Ja, graag gedaan. Uh, en heel graag tot, de an en dankjewel, en tot een andere keer. Dank je wel. Ja, Kees. Tot een andere keer. Dag. Hey, Mooie verhalen inderdaad. Sil, goeienacht. Goeienacht, Helko. Dag Sil. Goeien. Wat is jouw ervaring in het onderwijs? Uh, ja, zeker. Mijn leukste ervaring vond ik bijvoorbeeld toen ik uh, nog maar net negen uh, of tien was. Negen dus en een half, tussen tien. En toen kreeg ik Franse les. En uh, dat was op de school. Een uh, instituut schreuder heette dat. In de Van der Veldenstraat. In Amsterdam? Eerde nog, ja. Ja? Ja, dat was in Amsterdam. Van der Veldenstraat. En dat uh, vond ik een hele ervaring. Dat was eigenlijk, toen heette dat nog vierde klas. Mm -hmm. En, uh, maar dat pikte ik direct op. Dat was heel erg leuk met meneer de Boer. En dat, uh, dat was super prachtig. Gewoon uh, heel grammaticaal. Ging prima. Ja, en wat maakte meneer de Boer tot zo'n goede leraar? Um, hij was sympathiek. Hij was uh, ja, gewoon begaafd in het lesgeven. En uh, ja, hij gaf ook geschiedenis. Op en, mm -hmm. uh, maar op de een of andere manier kreeg ik het Frans heel goed mee. Van hem? Ja. En, nee, dat vond ik echt. Nou, dat wou ik even vertellen. Hij is inmiddels overleden. Ja. Ja. Heb, je, heb je veel aan gehad aan je John? Frans? Wat zegt u? Heb je veel aan je Frans gehad? Heb je het gebruikt later in je leven? Uh, ja, ik spreek goed Frans. Okay. Je, je, pas je pas de, de, de e e Frans. E oui. <laughs> ja. Dankzij nou ja. dank Meester nee. de Boer. Okay. Nee, nee, maar dat, dat, is een bijzondere, dat is wel een bijzondere herinnering. Want hij heeft het goed bijgebracht. want het, ja, zie je het maar eens te doen: hè, twee ja. vakken aan uh, schoolkinderen. Nou ja, ja. Absoluut. En, en heb je ook uh, later, behalve dat je goed Frans bent gaan spreken, nog iets met die taal gedaan? Um, niet zo gek veel. Ik heb wel wat vertaald. een en ander. Um, voor reisgidsen. Maar oh ja. voor de rest niet zo gek veel, nee. Maar meneer De Boer uh, is je dierbaar gebleven, begrijp ik. Ja, uh, ja, absoluut. Dat is uh, heel erg gelukkig. Maar waarschijnlijk... Als er mensen nog meer luisteren... Van, uh, die herinneren zich vast nog wel. Ja, misschien of dat de klasgenoten dat luisteren. Dat ja, wat zeg je? Misschien dat de klasgenoten ja. luisteren. Ja, dat zou kunnen. Laat ze vooral dat dat bellen. Ja, precies. Nou, Sil, dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Dag. Ja, Dank je wel. We hebben nou echt twee ja, totaal jongen. verschillende mensen. De ene zegt, ik vond mijn leraar zo leuk, want ik hoefde niet naar die lessen. En uh, hij was heel aardig tegen ja, me. Ja. En die andere zegt van, ik heb gewoon heel veel van hem geleerd. En uh, ja, was een aardige man? Ja. ja. <laughs> weet ik eigenlijk niet. Maar het was, nee, het was wel een aardige man. Maar ja, ik heb... Ja. Alle twee kan dus belangrijk Totaal zijn. Totaal tegenoverstel, ja. En, en wat, wat me voor jou wel leuk lijkt om hierin te horen... Uh, dit zijn mensen die al wat ouder zijn, hè, Kees en Sil... en die hebben nog steeds goede herinneringen aan die leraren. Besef jij, als je dat dan hoort, van ja... dat is wel een indruk die ik nu al dan niet maak op mijn leerlingen... die ze de rest van hun leven meenemen? Ja, maar als ik daar iedere dag bij stilsta, dan wordt het te zwaar. <lacht> <lacht> nee, ja, nee. Dat, dat, ja, maar dat is met alles. Ik denk dat dat met iedereen is. Ik denk dat je als bakker ook uh, een diep indruk kan veel mensen kan. Maken. Ja, ja, ja, als bakker zeker, daar ben ik ja. heel gevoelig voor. Ja. <laughs> maar ja, die, die favoriete leerling, uh, ja, of nee, die favoriete leerling, is lera, heel die belangrijk. allemaal. Uh, zeker, ja. Ja, ja en maar, je weet het nooit hoor, wanneer wat belangrijk is wat je zegt. Dus je zegt iets tegen iemand pas. Ik heb het ook wel eens met een mentor gesprek, en dan zegt iemand van ja, neem ik heb nu ook geprobeerd om thuis dit en dat te doen, want dat zei je toen dacht ik, oh, zei ik dat? Oh ja, verdomd, ja, dat is waar ook. Je hebt toch meer invloed dan je denkt? Ja, dat is ja. Waar, ja, ja. ja. Denk je dat je al uh, het verschil maakt voor leerlingen? En wat is het verschil? Nou ja, dat, dat jij de meneer de boer bent uh, voor een van jouw leerlingen. Of uh, die Bas, die leuke uh, leerling, uh, die leuke leraar van die lagere ja, school. In de Afrika denk ik wel. In die klas in Afrika hebben we dat wel zeker. Dat ik denk, oh ja, die vond het heel leuk dat ik daar was. Ja. Hmm. En, uh, en hier? Ja, hier hoor ik meer bij het meubilair, snap je? Het is, het is gewoon, ik ben er natuurlijk gewoon nog. Dus. Ja, hier hoor je nu nog ja, bij het uh, meubilair. Tien jaar, ja. Ja. Als u ook ervaringen wilt delen uit het onderwijs, bel ons dan op 0800 1121. Dat kan als uh, docent, dat kan als uh, leerling of als vroegere leerling. Dat kan als uh, ouder van een kind dat binnenkort weer naar school gaat. Welke verwachtingen heeft u uh, van de school waar uw kind naartoe gaat? Bel ons op 0800 1121. Johan Goosens cabaretier Johan Goosens, praat uh, met ons mee. Deelt dus Ervaringen ook met u, eh, 0800 1121. Dat is dus ons gratis nummer. Mailen mag ook naar Casaluna. en twitter ik al met hashtag Casaluna. Johan, ik stel voor dat we ook nog even naar een liedje van je gaan luisteren. Je bent er nou toch en eh, eh, dan leren we je wat beter kennen. Ook het werk wat je in het theater eh, maakt. Dit is een liedje over jouw vader. Hè? Plankjes heet het. Ja. Um, wat vond je vader van dit liedje? Die vond het niet zo leuk, nee, nee. Terwijl iedereen vindt het heel leuk. Iedereen van, oh wat leuk, een ode aan je vader. Mijn vader vindt het helemaal niks. Nee? Nee. Dus nee. Maar het is een ode? Gezegd, ook niet alleen over mijn vader. Ik denk dat het over heel veel vaders gaat. Ja. Maar jij herkent je eigen vader toch goed in? Uh, ja, ook. Ja, zeker. Ja. Hij dus kennelijk ook? Ja. Denk het wel. Plankjes. Het was bij het vijfde biertje dat Bas ineens ging staan... En zei, jongens, ik moet weg. Ik vlieg morgen naar Milaan. Dus wij vragen naar Milaan. God, wat leuk, in welk kader? Nou, gewoon, zei hij, met mijn vader. En even dacht ik nog dat ik hem niet goed had verstaan. Maar oh, wat heerlijk, riep die jon. heb jij ook zo'n hechte band? Ik ga elk jaar wel een maand met mijn pa naar Griekenland. En Chris ging op survival met zijn vader in een tent. Lekker met z'n tweeën, echt zo'n vader-zoon weekend. En Jan deed altijd stedentrips en Roos ging naar een spa. En allemaal, allemaal, allemaal met hun pa. En ik wist dus niks te zeggen. En blijkbaar viel dat op. Want toen keken ze naar mij en ik zei: Mijn pa hangt plankjes op. Ik heb een plankje voor mijn boeken. Ik heb een plankje voor mijn plant. Ik heb een plankje voor de sleutels en een plankje voor de krant. Blankje, zei die Dion, nou ja, zegt dat is ook niet veel. Maar steunt je dan wel? Ik bedoel emotioneel. Mijn vader is zo'n lieverd, soms zit ik er doorheen. Nou, dan hoef ik maar te bellen. En dan komt hij echt meteen en dan huil ik op zijn schouder en dan wil hij alles horen. Ik zeg, mijn pa zou ook wel komen. Maar die was gewoon gaan boren. Maar je hebt toch wel gesprekken van die mooie, diep en echt. Ik zeg, nou ja... Meer van kijkers even hangt het plankje recht. Ik heb een plankje voor de wekker, ik heb een plankje voor de chloor, ik heb een plankje voor mijn dagboek en een plankje voor de boor. Maar heeft zij Chris je vader je dan wel gestimuleerd? Kaar wijnen nou de auto's en hoe je krap serveert. Ik mocht sturen in een Bentley, ik weet nog ik was zes. En altijd als ik hem zie, krijg ik zo'n wijze levensles van wat je geeft in je leven. Krijg je altijd weer terug. Ik zeg, mijn pa zei, nooit te diep gaan, nooit dieper dan de plug. Maar de muziek van een band liet die op 20.000 toeren. Ik zeg, mijn vader heeft een busje om al die plankjes te vervoeren. Ik heb een plankje voor de peper, een plankje voor de nootmuskaat. Maar ook heel veel plankjes waar niets op staat. Johan Goossens, Plankjes. Johan Goosens is nog steeds mijn gast vannacht in Casa Luna. Hij maakte met leren met de Mensen kennen een voorstelling. Eh, geïnspireerd eigenlijk door zijn werk op een ROC in Amsterdam. En eh, daarom is hij nog steeds eh, mijn gast. We praten over onderwijservaringen, herinneringen aan, aan die bijzondere leraar van toen. Maar ook eh, uw ervaringen nu als docent of als leerling of als ouder van eh, kinderen die binnenkort weer naar school gaan. Die zijn van harte welkom. 0800 1121 casa Of ncvnl of kan. En ook met hashtag Kazaluna. Werner, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoi. Werner, wat zijn jouw schoolervaringen? Nou, ik, ik, vind het, ik heb uh, volgens mij op de, de ergste Mavo alle tijden gezeten. En daarna op de leukste Havo uh, alle tijden. Oh, laten we eens met de Mavo beginnen. Wat maakte die Mavo? Over welke jaren hebben we trouwens, eh, Werner? Werner, ben je daar nog? Ja? Ja, over in welke, in welke jaren speelt het allemaal af? En, uh, dat begon in '79. Oké, okay, daar begon je op die verschrikkelijke Mavo. Ja. En wat was, maakte die Mavo uh, zo verschrikkelijk? Een aantal dingen. Het was een katholieke school, was ik wel gewend. Ik ben van huis uit katholiek, geen probleem. Maar de dames mochten van de, de directeur die daar toen nog heerste uh, geen uh, broeken aan, bijvoorbeeld. Dat was uh, zelfs niet in de winter broek. Rok rok aan. Nou ja, haarverven mocht er dat waren heel veel dingen. En ik zat op een gegeven moment in de leerlingenvereniging. Ja. Dan hadden we nog eens een videoavondje. En op een gegeven moment uh, hadden we een, uh, uh, een videoavond gehad... waar Christiane F. Uh, werd vertoond, die film... over het meisje werd afkikt in, uh, in Berlijn. Ja. En wij dachten van... Uh, en daar, om daar toestemming voor te krijgen van de ouders... hadden we een briefje meegekregen, ouders laten zien. Uh, nou, hartstikke mooi. Dus toen dachten wij van, oh, we gaan ook een videoavond organiseren doen uh, live of Brian. Uh, niet in de gaten hebben dat dat voor de katholieke uh, fanatieke mensen, zeg maar, uh, misschien wel zo best was. Maar we hebben keurig een briefje ook aan uh, leerlingen meegegeven voor de ouders van uh, we gaan live of Brian laten zien. Ja. Nou ja. Dat soort dingen allemaal, kon allemaal niet. Een hele strenge school uh, dus. Nou, zo klonk het, we zijn ook collectief met één klas, twee C uh, blijven zitten, een hele klas. Een hele klas tegelijk? Ja, dat waren allemaal kids van een bepaalde generatie, denk ik. Oh? Kan, hebben, hoe dat kan dat? dan? Kun je je dat voorstellen, Johan, dat een hele klas tegelijk blijft zitten? Mm, wel als je een rommelige administratie voert qua toetsen. Dat je denkt, <laughs> weet je wat, laat ze allemaal maar zitten, want ik, ik durf het niet aan. Ja. Maar in maar dit het, geval is het wel het is, heel opvallend. Het lag een beetje uit lerarenbestand en de combi daarmee van de leerlingen. Hmm elkaar blijkbaar triggerden op een bepaalde manier. Ja, het was echt geen leuke klas hoor. Onder elkaar wel, maar ik, ik zou er persoonlijk ook niet voor willen staan. <lacht> nee. en ik heb een leraaropleiding zelf gedaan, oh ja. uh, tegen de handvaardigheid. Maar uh, je, je hebt een leraaropleiding gedaan, maar daar heb je nooit uh, uh, een, een, een, een baan uh, mee gevonden, begrijp ik? Nee, helaas. Want is, uh, nou ja, toen ik er afkwam, was ik 94. Uh, het was, lag niet voor het oprapen ik ben er uiteindelijk in een reclame terechtgekomen. Oké, okay, oké. Okay. Maar met, uh, eigenlijk, eigenlijk staan we veel te lang stil bij het slechte, want da daarna kwam ik op een school... Ja, die leuke HAVO. ...wat echt een broeinest was voor uh, creativiteit en ja, prachtig. In dezelfde plaats, Polswarden hebben we het over. Ja, en, en wat maakte die school dan zo leuk en zo creatief en zo prachtig? dat daar juist gestimuleerd werd dat je, hoe ik zat in een schoolkrant, schoolband, cabaret, uh, muziek en poëzieavonden hadden we, ook al had je twee lessen gehad, je kon daar iets spelen en je werd nooit uitgelachen, dus die school lag helemaal open voor alles wat er vanuit leerlingen zelf kwam en ook de docenten die uh, uh, hadden die, uh, de meeste docenten hadden ook die instelling, dus die nodigde echt uit om uh, te ontplooien. Ja ja en ja. En dat was ook een kleine school, dus. Die, ik kan me voorstellen dat het nu veel moeilijker is om te doen. Maar Want... daar hebben we echt uh, zo'n inspirerende omgeving. Dat ja. je echt erachter komt van, hé, hey, ik kan dingen en uh, misschien moet ik dit eens gaan doen. Ja, daar, daar heb je dus heel veel aan gehad. Dat was inspirerend, ja. zeg je Berne. Johan ja. Gozens, op jouw school, op jouw ROC, is er überhaupt tijd om uh, uh, uh, die leukste ROC te zijn? Jawel, om, uh, om creatieve dingen te doen. Ja, zeker ja? wel. Ja. Ik doe met mijn klas wel rare dingen hoor. Uh, Wat doe jij bijvoorbeeld? Ja, het toneelstukjes of bijvoorbeeld de emotiebus. Op mijn moment vond ik dat is geweldig. Dan moet je in een bus zitten en dan uh, komt er iemand binnen met een nieuwe emotie. en dan neem je allemaal die, die emotie over. Een van die. Ja, Zoals die uit... acteurs in uh, Hollywood eigenlijk, ja, precies. Ja, ja, ja. <laughs> een barbecue in Hollywood. Ja. Maar uh, ja, dat zijn dingen die ik uit het theater heb meegenomen. die ik gebruik ik wel eens, ja, zeker. Ja, ja, ja dus je brengt theater in, in de lessen als het ware. Deden jouw leraren dat ook, eh, Werner, op die HAVO? Uh, uh, maar dat, dan lag het meer, denk ik, in hun eigen uh, persoon. We hadden absoluut leraren die, die, die daar stonden alsof ze performance gaven. En dat, dat, nou ja, hoe mooier een docent een vak brengt, hoe meer liefde voor het vak jij opbrengt. Ja, wat, wat ja, was je favoriete was je docent? Alweer. Nou, er was ook een docent Nederlands, uh, Wim van der Brink. Ah, oh, ja? Prachtige man. ja. En uh, ja, zo waren er nog... Er waren er eigenlijk wel meer. Maar Wim van der Brink is een van mijn... Uh, ja, was echt mijn favoriete leraar. Die, uh, die gaf me ook een tien op mijn examen. Dat heeft me... Ja, oh, dat is ook leuk. Belachelijke, belachelijke essays geschreven. Ja. Maar er zat blijkbaar toch een of andere plotwending in die, hij, die hem heel erg viel. Maar dat was ook een man die het cabaret stimuleerde. En die... Uh, ja, die hele school die, die broeide. Weet je? Maar je moest het ook wel zelf... Kijk, als je het niet in je had dan, uh, en je ging jezelf niet mee aan de haal... Yeah. dan kon je prima die school doorlopen en had je je HAVO-diploma. Maar mensen die dachten van nee, hey, ik ga hier meer uithalen... en die waren of politiek bezig, of met theater bezig, of met muziek... of organiseren, of cre creatief op wat voor manier dan ook... die ruimte kregen ze. En yep. Voor mij was dat de meerwaarde van die school. Ja. Yep. Ook... Nou, ik heb er nu nog steeds dingen aan mm. ja. Werner, dankjewel voor jouw herinneringen aan uh, die verschrikkelijke MAVO en die geweldige HAVO daar in Bolsward. Ja, heel graag gedaan. Tot een andere keer. Dag. Ja, graag. Het zijn Bye. wel vaak de leraren Nederlands die indruk ja, maken, hè? Ja, die, ja, die zijn ook vaak leuk, vind ik. Ja. Ja. Hoe komt dat dat leraren Nederlands vaak Omdat leuk zijn? dat ze vaak... Uh, ja, het is een soort... hele studie is een soort studie algemene ontwikkeling. En uh, dan ben je best wel breed... En dan van mijn universitaire opleiding dacht ik ook heel veel ik ga er geen les geven, maar dan toch een hoop we hebben we het toch wel gedaan. Ja. Ja. Wat ik zo leuk vond aan dit verhaal is dat je wat ik altijd wat ik ook op mijn voorstelling zeg, waarom zeg ik nou altijd naar nou allemaal negatieve verhalen over die school? Omdat ik bijna heel sterk geloof dat alleen negatieve verhalen zijn echt een verhaal. Die over die Mavo vertelt hij twee dingen van die, die film gaat niet door en we de hele klas bleef zitten. En dat is concreet. En dan, sorry, hoor, we, we zijn nu over je aan het praten, het is een beetje lullig als je al even ophangen. Maar en daarna komt het over die positieve school wordt het een soort, ja, toch een soort gestapel van, ja, dat was zo fantastisch, ja, dat was zo gaaf. Dat weet ik. Dat is bijna altijd als je, uh, ja, vaak zijn negatieve verhalen leuk, ja, heb je <laughs> omdat je het meer met concreet camaradien? kan zijn. Ja, ik zeg het altijd wel. Het is ook vakantieverhalen ook dat je denkt, uh, ja, van, is toch niet leuk als het mooi weer is en een leuk hotel en zo. Dat zijn toch geen leuke verhalen. Dat is pas leuk als ja, weet ik zoals jullie ja, kapotte auto. bus en die vertraging. Ja, die uh, uh, ja. is hebt. Ja. Ja, ja, ja Nou, Dat heb je een leuk verhaal. Ja. Ja. Je goed. hoopt uh, ook voor het komende. Uh, wat is het? Ruim half uur op uh, dat soort treurige op verhalen. Een lekker negatieve verhaal. Ja, de mensen mogen gaan bellen met lekker negatieve en boosheid. Ik wil heel veel boosheid. Boosheid vanuit. als het gaat om het onderwijs. U heeft toch een half uur om te bellen? Doe als 101-121. Um, er komt een berichtje binnen van Bas. Uh, Bas die luistert en die luisterde net ook. Uh, nee, Bas is niet boos. Bas uh, luisterde naar het uh, verhaal van Sil. Uh, je weet wel, die mevrouw die Frans kreeg uh, van meneer De Boer. En uh, Bas heeft meneer De Boer ook gekend. Dat was een vriend. Gij, uh, zei die, uh, hij wil niet aan de telefoon komen. Maar het uh, was een vriend van Kees van Koten. Hij deed ook altijd stemmetjes, die meneer De Boer. En Bas had uh, meneer De Boer als klassedocent. Ja. Dus uh, uh, die meneer De Boer heeft echt de indruk gemaakt. Nee. Dat uh, wordt wel uh, duidelijk. Dan ga ik naar Hans Frieken. Hans, goeienacht. Hans, goeien, nou, hoor je mij. Ja, goeien, gelukkig. Uh, goede vroege morgen. Ja, goede vroege morgen. Dat wens ik jou ook, Hans. Hans, we gaan met jou terug naar uh, jouw schooltijd in 1946. Ja. Wil je de radio trouwens even uh, uitzetten, Hans? Ja, dat zal ik doen. Heel graag. Dat is nu gebeurd. Dank je wel. Hans, uh, wat uh, voor ervaringen had jij op jouw school in 1946? Nou, dat betreft de les Duits. Daar is nog wat aan vooraf gegaan. Uh, de Engelsen liepen nog rond in Enschede van de Royal Air Force... toen uh, ik naar het, Lyceum ging, uh, het gemeente Lyceum ging. Uh, het en het was vroeger de gewoonte, dacht ik... dat men op, in de eerste klas middelbaar school met Duits begon. Mm -hmm. En met Engels was in de tweede klas, maar dat kon toen dus niet meer vlak na de oorlog. Uit Den Haag moest bericht komen dat uh, het goed was dat men in de eerste klas met Engels begon. En pas in de tweede klas met Duits. Dat is ja. toen ook gebeurd en dat gaf enkele... Weken uitstel, uh, ik weet niet. Uh, ik hoop dat er andere bellen die mij dat kunnen verbeteren, maar dat zullen er niet zoveel meer zijn. Maar jij bent later ja. dus pas Duits gaan krijgen op school. Ja, maar goed, uh, het was dus in het begin van de tweede klas uh, bij ja. Hoeveel ze les, weet ik niet. Het was op z'n vroegst dus in het najaar van 1946. En wat gebeurde er in dat najaar van 1946, in die tweede klas waar je Duits ging krijgen? Ja, ja. Wij, wij kregen dus les van een Joodse dame. In een boek over uh, de Joodse mensen in uh, Twente is een boek, Kinderen van de Rekening. Daarom weet ik haar naam. Eh... Uh, zij was Menko, juffrouw Menko. Mm -hmm. Bijzondere voorname, Gedula, Telza, Alida. Ja. En Menko, ja, die zal wel uit de textielbronnen gekomen zijn. Oké, okay, maar zij gaf jou Duits. We kregen op een gegeven moment een, een dictaat En... Uh, ja, toen kregen we het naderhand terug en toen had ze het bij iedereen fout gerekend. We hadden op een hoofdletter geen omlaad gezet. En had ze nooit verteld dat dat in het Duits moest? In, uh, in uh, het Frans, vanuit het Frans wisten wij dat daar geen accent op hoofdletters werden gezet. Nee, maar ze had nooit verteld keer... dat dat in het Duits uh, moest gebeuren met die omlaad. Dat had ze niet verteld. Ze had het met iedereen fout gerekend. Dus iedereen, was, uh, iedereen uh, was, uh, had protest. En ja. Uh, nou ja, uh, zij heeft dat gewoon keihard doorgezet. In plaats van wat ze nou zei van nou ik reken jullie allemaal iets minder aan. En is dus verder die van invloed op, uh, op het eindcijfer. Maar dat zit je nog steeds uh, dwars zo te horen. Ja, een ja. beetje haar de opstelling. Uh, en dan ook vijf... nog een lerares Duits. Jodin. Ja, ja, Die Duits schrijft, dat is op zich wel bijzonder ja. natuurlijk, vlak na de oorlog, ja. hè? Ja, precies. Maar waar, dat je waar je zin in, in hebt, heb, Ja, waar je zin in hebt, ja. Maar ze leeft niet meer. Ik zie in het boek staan dat ze van 5 no, uh, september 1917 was. Mm -hmm. Dus ze zou uh, over een paar jaar honderd zijn. Dus, ja, maar ze, ze, is. ze vond uh, die uh, ontbrekende omlaag heel erg. Rekende dat bij iedereen fout. En eigenlijk ben je dat nog steeds niet vergeten. Wordt er nog na dragen dat hoort wel. Ja. Nou. Hey, zo zo uh, Nou kan niet op het woord komen. Zo, zo, uh, Ik vond het onterecht. Ondaan was ik daar, waren ja. wij erover. Ja. kijk, zo'n klein uh, detail dat je dat niet meer vergeet. Nee, dat heeft indruk gemaakt. Hans Frieke, dankjewel voor het bellen. Oké. Okay, tot een andere uh, keer. Tot, uh, genoegen verder met de uitzending. Dankjewel, Hans. Dag. Dag. Inderdaad een bijzonder verhaal. Die, die ene oenblad die dan Hans nog steeds dwars zit. Maar inderdaad een Joodse docenten die Duits geeft na de ja. oorlog. En op een Duitse strenge wijze als het zo hoort. Ja en dan in Enschede vak bij de Duitse grens. Die, die, die vrouw had ik graag willen spreken. Ja, ja. Maar die kant is dus niet meer bellen. begrijp ik Ja, maar ze is er niet meer dus ik ben benieuwd uh, waarom zij dat deed en met welk gevoel ze dat de tijd uh, deed denk je dan dat je dat dat, dat mensen soms zo'n heel raar klein want ik de, als ik zo'n heel klein verhaal hoor denk ik heeft die man nog iets gedaan de rest van zijn leven sorry weer een beetje <lacht> onaardig maar of uh, werkt het geheugen zo dat je gewoon dat soort hele rare kleine dingetjes Maar kennelijk haalt. voelde hij zich ja, heel, heel erg heel erbij. Uh, was boos, ja. boos was ja. hij en uh, heel erg hij voelde zich echt verongelijkt ja. en tekort gedaan ja. Heb jij dat ook wel eens op school gehad? Ja, juist als je klein bent, denk ik hoor. Ja, jawel. Ik had één keer een lerares op de... Ik zat ooit op de vrijschool, de eerste klas. En die zei van, joh, praat me niet zo na. En, en nu is het afgelopen. En ik dacht, ik, ik heb je helemaal niet na. Het is, het is bizars. Nou ja, dus dat weet ik nog. Dat is ook helemaal geen verhaal trouwens. Maar, uh, maar kon je, je dat de... met haar wel bespreken? Nee, ja, nee toen was ik echt paus. Ja, Maar goed, het was, ze kon het sowieso helemaal niet aan. Maar, maar dat heb je ook onthouden. Ja, nee, alles met emoties onthoud je, geloof ik. Ja, hmm. dat denk ik wel. Ja. Heb, je, heb jij wel eens iets gezegd of iets gedaan in de klas... waarvan je later dacht van, oh, misschien had ik dat niet moeten doen? Ja, vast wel. Dat mensen over vijftig jaar naar de radio bellen... en oh, dan ja, oh, denken, ja. oh, die man, die Johan. Nee, wat, Oh, als docent. Ja, als, oh, als docent. Zo, ja, ook wel. Nee, ik zat meer als leerling dat je denkt... oh, we hebben sommige leraar ook wel erg moeilijk gemaakt. Dat je denkt, oh, gossie. Als docent... Nou, ik heb niet hele nare dingen gedaan, geloof ik. Ja, in Afrika heb ik wel eens een kind geslagen met een stok. Een dan kind ik... geslagen met een stok? Ja, daar hebben we het andere keer over. Maar waarom heb je dat gedaan? Nou, dat, dat lijkt me, me educatief normaal, niet verantwoord. Ja, dat kan altijd. wel zijn. Ja. En ik maar dacht, wij denken er anders over. Doen. Nee. Maar dat was wel een beetje bonton in zo'n dorp. Dat je ze moest slaan. Bonton. Nou ja, dat was wel de modus. Je moest ze slaan. En als ik ze niet sloeg, dan kwamen die moeders mijn klas. in. die hadden veel hardere, dikkere stokken. En die begonnen ze dan te slaan. Of die leraar die ging ze dan slaan. En ik zei ja, ik ga niet slaan. Maar op een gegeven moment weet je weet je een beetje dat lachertje omdat je ze niet sloeg. Mm. En de leerling had het ook door van ja, je staat wel met die stok, maar je gaat ons nooit slaan. Dus toen heb ik een keer iemand gaan slaan. Hard? Ja, hard. En heb je daar spijt van? Ja, tuurlijk. Ja, nou ja, ik ben niet trots op nee. Nee. Nee. Aan de andere kant heb jij dus ook leraren wel eens heel lastig gemaakt? Ja. Vreselijk, daar voel ik mij echt nog schuldig Verteld. Oh, van mevrouw van Verzorging, die dan verzorging. Ach jeetje. En, Wat en voor vak is dat verzorging? Verzorging. Dat, dat is de broodoplast. Dan moet je leren strijken en een knoop aan naaien oh, dat heb en kettons nee. of een banaan trekken. Dat soort dingen. Ik heb leren koken op school. <laughs> ja. Nou, wij als macaroni maken. met kaas. Ja, je Oh ja, macaroni met ja. kaas. Ja. Ik duw katen. Dat waren van die boterkoekjes met rozijnen. Oh ja? Ik ben ik nog steeds heel goed oh, in. serieus? Ja. Oh, ik denk dat we nooit gaan op school koekjes maken. Ja, dat was heel leuk. Met Katrien. Mevrouw nou, Katrien. Ja. ja, maar goed, de mevrouw van verzorging. Ja, ik weet niet eens wat we dan deden, maar wel dat je op een gegeven moment ja, dat je gewoon de vlek in de nek zag... en dat je denkt, oh, ze heeft het echt helemaal niet leuk. En wij gingen maar door, ja. Terwijl wij waren eigenlijk best wel braaf als hoor. Ze, als ze zich even kwaad had gemaakt, hadden wij best willen luisteren. Ja, maar dat heeft ze niet gedaan. Nee. Heeft ze het wel volgens op school? Ze is een jaar grijs gaan worden, geloof ik. Dat <laughs> dat. Een jaar later was ze aan de open dag, was ze grijs hebben we ja. ja. mevrouw van verzorging, die lesgaf van Johan Goosens. Hij is hier nog steeds te gast als u met hem uh, wil praten over uw ervaring in het onderwijs. 0801121 Durf. durft misschien ja. zelfs wel een beetje. Vincent van Haren durft wel. Uh, Vincent, goeienacht. Goeiedag. Vincent, uh, ook jij hebt een bijzondere herinnering aan een uh, docent, hè? Ja, en dat is een hele aparte uh, herinnering. En ik werd een jaren 15 geleden, want mijn moeder leefde nog. Opgebeld door mijn moeder. En zij vertelde... Juffrouw Buitenweg wil je spreken. Nou, juffrouw Buitenweg, dat was mijn kleuterjuf. Dus dat... Uh, de tijd dat je op de kleuterschool zat... Dus dan ben je een jaar of uh, vijf, zes. Ik zeg zo, waarom? Nou, zegt uh, mijn moeder... Ze is in het hospice... Op het uh, Valeriusplein in Amsterdam. Mm -hmm. Ze is stervende. En voordat ze doodgaat, wil ze jou spreken. Wat een uh, bijzonder ja, verzoek. Heb, nou, ik heb haar... Ja, ik heb haar in die vijftig jaar wel eens af en toe gezien. Maar geen contact onderhouden. Hm. Ik zeg nou natuurlijk, ik ga daar naartoe. En het was... En, en, en ik kom daar binnen in dat hospice. En ze zegt, jongen, je bent niks veranderd. En dat is toch wel erg merkwaardig. Ik zeg maar, waarom, wilt u, waarom heeft u mij nou uitgenodigd... om voordat u doodgaat nog te zien? Ja. Ja, ze zegt, u was zo'n bijzonder jongetje. <laughs> dat is toch wel... Kijk, ze was ongetrouwd, denk ik. Of denk ik, weet ik zeker. Maar... En ik denk dat zij als jonge juf... Op zo'n kleuterschool. He, de eerste indrukken in een vak. die, die, die, ja, die blijven je bij. Ja. En dan denk je: ja, dat onthou je. En ja, goed. Uh, het zit allemaal in het Amsterdamse. Dus. via, via, via. is dat toch. <laughs> is dat toch voor elkaar gekregen. dat ik daar was. Twee eh, dagen later hoe was ik dood. En hoe ervaarde jij dat, Vincent? Uh, emotioneel, nu ook weer. Ja. Uh, het was zo'n lief mens. Zo'n toponderwijzer. Mm. Uh, en dat zeg ik, ik bedoel, ik, ik, ik zit zo steeds aanteken tegen het onderwijs: van jongens, kom op, de kwaliteit van de onderwijzers, de docenten moet omhoog. En dit is gewoon, dat was een topwijf. Ja. Leuk. En je, ze zei, je was een bijzonder veentje, zei ze. Ja. Weet je wat ja, ze daarmee bedoelde? Niet alleen ik, maar ook mijn zusters. Ze, ze vond dat ik uit een bijzondere familie kwam. En. Uh, het nee. was echt top. Maar wat, wat, inderdaad, wat Johan vraagt, Vincent, wat bedoelde ze met, met uh, het feit dat jij zo'n bijzonder jochie was uh, voor, voor haar, net zoals uh, de, de andere broers en zussen uit jouw familie? Ik bedoel, uh, mijn vader is beeldhouder. Uh, ja goed, die loopt nu ook al tegen de mm. honderd. Uh, maar dat we als kind al, zo klein als we waren, altijd zeiden wat we vonden. We waren goed gebekt. En uh, we lieten uh, kaas niet van ons brood eten, maar we waren gewoon eerlijk. En, en, en ja, ik, ja, maar ja, ja, ja. Uh, dat maakte indruk op uh, jouw kleuterjuffrouw. Leuk. Ja, het was gewoon een schooltje in de pijp. Maar laat ik zeggen, het wa was een perfect schooltje. En uh, ja, het, uh, laat ik zeggen, het, het, het was een onderdeel van een complex... met, met, met vervolgens de lagere school voor de meisjes... en de lagere school voor de jongens, enzovoort. Ja. Yeah. En dat werd bestierd door katholieke broeders, uh, zusters en ja dat, het, het goede onderwijs, dat werd er ingeramd. Ja, ook. Goed, door... Zij was gewoon een leek, hè, uh, ja. kleuterschool, maar het was gewoon een, een ja moordrijf. Vincent, mag ik je bedanken voor je verhaal, heel bijzonder. Graag gedaan. Dank je wel en tot een andere keer. Dag. Heb jij dat nou ook, Johan? Uh, die, die, die kleuterjuffrouw, die, die zag dus in Vincent een bijzondere jongen... op de een of andere manier. Dat jij in sommige van je leerlingen ook iets, iets herkent... of iets, iets ziet waarvan je denkt, ja, dat spreekt me heel erg aan. Ja, zeker, ja. Ik heb, ja. Ik Noem eens een voorbeeld. Nou, nou, Heel raar, het is bij, niet, niet... Bijvoorbeeld één meisje uit mijn klasse van ik denk... Ja, met haar zou ik gewoon vriendin, vriendin, vriendinnen vrienden kunnen zijn, weet je wel? Maar dat, dat is wel de enige. Dat je denkt, oh ja, die heeft dan iets van... Oh ja, daar zou ik gewoon mee in een café kunnen ja. gaan zitten. En waar ligt dat dan aan? Dat doe ik dan niet, maar... Nee, nee dat kan dan weer niet, natuurlijk. Nou ja, god, nee. Ik, ja, ik streef niet naar. Ja, waar ligt het aan? Ik weet niet. Sommige mensen heb je klik, met anderen niet. Bij andere mensen... Maar ik denk dat je dan nog wat jonger leeftijd moet hebben. Dat ik In die basisschool in Ghana had ik wel dat je ook dat je denkt... Uh, ja, je bent er al heel veel... Ja, er kan nog van alles gebeuren. Ja, dat, dat kleine kinderen ineens heel wijs zijn of zo. Ik had er eens een zo'n jongetje die dan... Iedereen vroeg er altijd geld of eten of een schoen. En hij zei altijd, don't mind them. En hij vroeg nooit iets. En dat maakt enorm een diepe indruk als iedereen dat vraagt. Behalve een achtjarig jongetje uit je klas. Ja. Hmm. Ook aan hem denk jij nog wel. Ja, zou die leerling uit Ghana ook zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Zou je die nog wel eens willen zien? Ja. Is er nog contact nee. met hier? Die nou, leerlingen? Met die <laughs> nou ja, twee van die leerlingen wel, mijn favoriete twee leerlingen, die, maar die bellen me bijna dagelijks. Dat is echt heel vervelend. Die bellen je voor oh, een laptop? Ja, ik heb ze nu een laptop gestuurd. Ze hebben nu, is nu ook telefoon daar. Maar hoe enzo. oud zijn zij nu? Ja, 18, 19. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar ze bellen je omdat ze dingen van je ja, willen? Ja, voor de gezelligheid. Maar ze willen, dus, ze willen iets, ze willen dus een laptop, laat nou, ik zo zeggen. En dat stuur je dan ook? Die Heb ik wel gestuurd, ja, tweedehands. Ja. Is dat educatief verantwoord? Ik hoop het. Ja, hij zei dat hij het nodig had voor zijn school. Hmm. Nou ja, prima. Ja, maar, de, ik, de, ja, maar die, daar denk ik zeker nog aan. En de andere leerlingen in mijn klas, ja, ik weet niet of ze allemaal nog leven... en of ze allemaal gezond zijn, maar ja... Ik maar zou... dat is natuurlijk, als je daar les geeft ja. hebt, gaan, is dat natuurlijk een hele vrede werkelijkheid. Dat ja. je niet weet, normaal ga je ervan uit dat die leerlingen, hè, als ze 8, 9 waren toen jij ze les gaf... Ja. dat ze er gewoon nog zijn. Maar hier zeg je inderdaad, ik weet niet of ze nog leven. Nee, nou, ik weet nog bij Isaac was ik er altijd heel bang voor dat hij het inderdaad niet zou overleven. Want hij had dat enorme hongerbuik. Dus hij had het enorme uh, ja, gebrek aan, uh, ja, echt een hongerbuik. Dus ik dacht altijd van, en, en ik probeerde altijd geld te sturen of eten op een of andere manier. Zodat hij, in ieder geval, als je meer dan 14 jaar oud bent, weet je wel, dan red je het wel qua malaria en zo. Mm -hmm. Maar dan heb je nog busongelukken en dat soort dingen waar je aan dood kan gaan. Maar, en toen, uh, ach ja, toen kwam ik jaren later weer terug naar het dorp. En ik was zo zenuwachtig of hij nog zou leven. En toen, uh, ik zag hem nergens en toen vroeg ik aan mijn gastmoeder, uh, ik had dus die twee jongetjes Isaac en Anthony. Hoe is het met Anthony? Jij ja, heel goed, goed. En hoe is het met Isaac? Zij zei ze, Isaac, Isaac, ja, wie is Isaac ook weer? Toen ja, dacht ik, oh god. Maar uiteindelijk zag ik hem inderdaad, ja, ik ben dan de blanke, dus ik word dan helemaal welkom geheten hmm. en een uh, speech en zo. Achterin de menigte stond hij daar zo tegen een huisje. Het was ik zo opgelucht hmm. ja, dat hij nog leefde. Ja. Dus eigenlijk blij dat je hem nu een laptop uh, kan sturen. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. U kunt nog steeds meepraten over uw ervaringen in het onderwijs. Uh, met ondergetekenden, maar vooral ook met uh, Johan Goosens. U kunt bellen 0800 1121. Hij is geen helpt, tenminste niet een Maar hij doet zijn beste blijven staan.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 Oh!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 Agda en de Munich, die trouwens op zondag 8 september aanstaande... de Radio 2 mijlpaalprijs krijgen. Ad, nacht. nacht, Helco. En uh, Johan, je gast? Ja, goedenavond. Goedenacht. Johan. Goedenavond. Uh, prachtige programma overigens. Compliment om mee te beginnen. Hè? Dankjewel. je uh, Graag gedaan. Ik wil graag over de ervaringen van mijn middelbare school uh, praten. Ik, had, uh, Vertel. ik heb een heleboel... Positieve en, en ja, eigenlijk één negatieve ervaring, maar goed. Johan Ofwel hoort we graag beginnen. De, negatieve de negatieve ervaringen. We beginnen dan met een negatieve, negatieve ervaring. Ja, ja graag. heerlijk. Nee, prima. Uh, negatieve ervaring, nou ja, ik, ik, uh, we hadden een uh, biologeererraar, uh, dat heet uh, Meneer de Punt. En uh, ja, we, we hadden gewoon een proefrek uh, die we moesten maken. En op een gegeven moment had, wat, uh, was er een vraag en dat was, we gaan twee rupsen kruisen. Dus iedereen, nou ja, genetica, iedereen de complete, uh, uh, ja, de hele bom team tekenen van, van, nou ja, welke, als we dat we gaan kruisen, blauwe met de, met de groene, nou, welke wordt dan rood, zeg maar, van de kinderen. Mm -hmm. Nou, dus iedereen echt dik, anderhalve bezig, met, met al, van alles en nog wat gewoon uh, schrijven en tekenen. Nou ja, de les was afgelopen, de, de volgende les natuurlijk, meneer Punt, glimlachen, daar ben echt echt sadistisch gewoon. Jongens, zijn jullie stom? Rupsen, kunnen jullie niet kruisen? Dat is wel flauw, even van meneer Punt. Dus iedereen, iedereen sloeg zich op de hoofd en was echt, hij was echt zo sadistisch gewoon aan het lachen. En iedereen had zo van, ah, what my god. Wauw. Maar als dat nee, de, als de meest negatieve ervaring op je school is, dan is het wel een vriendelijke school, toch? <laughs> Maar het was over het algemeen wel, mijn, mijn, al mijn ervaringen waren allemaal positief. Op deze, nou ja, die punt was gewoon, ik weet het niet, zijn humor of wat, wat het dan precies aan lag, maar eigenlijk niemand mocht hem. Nee, nee, nee, nou ja, ik kan, ik me, kan me iets meer voorstellen. Nee, nee, maar noem daar eens een uh, hele goede uh, positieve ervaring naast dan? Nou, positieve eigenlijk, het uh, uh, is eigenlijk best, best wel een grappig verhaal. We hadden een uh, wiskundewera die, uh, die tevens ook uh, corrector was. En dat was de eerste, ik herinner me nog donders goed, dat was de eerste les van het jagen En, en uh, dat was onze nieuwe wiskundeleraar, zeg maar. En we wisten ook dat die connector was. Dus we dachten van nou, we gaan hem even goed tissig krijgen. Mm -hmm. Christelijke school. Ik zat op Christel Christelijke school Jachtlaan in Apeldoorn. Ja. En het heet nu de Sprenger overigens. En uh, wat we hadden gedaan, we hadden een uh, uh, blote poster van Pantelle wordt geplakt. Van Pamela Anderson echt? zeg je dat nou? Pamela Anderson, ja. ja een, een, een blote Pamela Anderson op, op het bord gevlakt, En dat was echt een poster van nou, wat zal het zijn anderhalf bij anderhalf? Echt vrij groot, ja. opvallend. Ja. Dus we dachten van nou ja, goed, als meneer Berendsen de duur loopt... nou ja, dan, dan gaat hij dus ontploffen En dan hebben we gelijk op het begin van het jaar al de boeren bij elkaar. En wat deed meneer Berendsen? Nou, meneer Berendsen die, uh, die liep bijna naar binnen, zeg maar. Hij bleef in de duurpost wachten... En hij keek echt naar het bord en hij keek naar ons. We dachten van, oh, oh, daar komt dus een, een, een lange tirade en we zijn klaar. Maar meneer Berets was glimlachend. Liep langs het bord met zijn hand over de, over de, over de poster, zeg maar. Echt platte hand gewoon eroverheen. En dan ging hij op, op zijn stoel zitten. En wij echt kijken van, wat gebeurt hier? Op een gegeven moment begint hij zo. Nou jongens, best wel leuk, maar helaas is het tweedimensionaal. Ja, met humor meneer Berendsen. Ja precies zo pak je dat aan, toch Johan? Nou, goede docent is nou, er ja. precies. Hij is echt een ervaren leraar zeg maar door, uh, ja, door de wol geverfd. En, en hij, hij wist natuurlijk ook waar wij uh, natuurlijk wel plan waren gelijk aan de les. <laughs> dus die had het uh, echt, echt prachtig gewoon. Echt Een vlakke hand haalt hij over het schoolbord, over de poster gingen zitten. Jongens, wat jammer dan dat er een tweedimensionaal poster is. Ja. Mooie herinneringen aan meneer Berendsen, minder mooi aan meneer De Punt. Recht. Maar uh, meneer Punt uh, bedoelde het vast ook wel goed. En met zijn ja, achteraf, achteraf kunnen wij we best wel lachen, want dat was inderdaad ook wel zo. Ik bedoel, nou ja. Als ze, als ze goed nadenken, dan weet je gewoon dat je twee ze niet kan kruisen, maar goed. <laughs> Ad, dankjewel je wel voor je herinneringen. Graag gedaan, en, en ik wens jullie een heel fijn programma. Dankjewel. Ik dankjewel. Nee, heel graag. Okay. Dag Ad, dag. Graag gedaan, ai, ai. Word je ook wel eens zo uitgedaagd, Johan, met uh, Pamela Endersens op het bord? Nee, dat heb ik nog niet. Ik vind wel dat hij het heel goed deed. Dus als hij het ja, hij heeft, heeft, dat je denkt, van hij blijft staan. Hij bouwt een soort spanning op, die docent. Dan denk je, wat gaat hij doen? Die school, gaat hij de, de, die klas denkt, oh jee. Ja, en dan loopt hij dan, uh, ja, dit, ja, ik, ja, ik vertel het ook heel goed, maar dat je denkt, oh ja, dat, zo, zo zou ik het ook moeten doen, ja. Ja, ja. Nee, ik kan me niet meer herinneren dat, dat ik, ja, nou wel, ja, natuurlijk wel, dat je gaat kopiëren en dat je terugkomt en dat de deur dicht is en dan uh, dat er staan twee tafels achter staan. Nee, ik ben dan toch, ik ben eigenlijk het dagelijks leven, uh, ik, ben, ik ben gewoon heel primair dan, dus dan ik, duw die deuren open en die tafels vallen om, denk ik, god, nou ja, goed, dus zo... En dan denk ik, jongen, ja, ja, ja gewoon vloeken. Denk ik, jij blijft niet zo rustig als meneer Berend. Nee, Berendsen. ik eh, bedenk, nee, meneer Berend zou wat van kunnen leren. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Misschien moet je hem eens uh, opbellen. Ja. Hè, voor wat, wat bijscholing, wat dat betreft. Ja. Maria, goeienacht. Dag, goeienacht. Maria, je hebt veel ja, ervaring goeienacht. in het onderwijs, hè? Ja, ja. Ik, euh, Nou, eerst even voordat ik het vergeten, voordat het er niet van komt. Ik heb ontzettend gelachen om de twee liedjes, Johan. Oh, Goeien dankjewel. Geweldig, ik moest er hard op om lachen. Maar goed, ik ben uh, 27 jaar kleuterjuf geweest. Ja. En een ontzettend leuk vak. En nou, boos ben ik. Dat wou Johan ook graag ja, horen. Ja, kom maar. Ja. Hm. Ik ben boos omdat dat vak niet meer als zodanig bestaat. Het vak van en... kleuterjuf? Nee, ja. Je, er zijn natuurlijk uh, op de basisschool... heel veel mensen die uh, leerkrachten worden genoemd nu... en ook in de, in de kleuters, kleuterklasse lesgeven... Maar echt het, uh, de kleuterkweekschool, zoals wij die nog uh, gehad hebben. En het vak van kleuterleidsen bestaat niet meer. Terwijl ik vind, als je aan de basis staat van een hele schoolcarrière... doe je heel belangrijk werk. Mm -hmm. Daar vorm je een heleboel mee. En um, daar, uh, ja, de, de basis leg je daar. En als je dat vak niet meer leert... want het is niet een vak wat in boeken staat. Het is een vak wat je... Um, in je rugzak meedraagt, zeg maar, en ontwikkelt al, al, al door, door alles heen. Dus ja, nou, daar ben ik boos over. Dus. Ja, Johan. <laughs> maar was het dan eerst te begrijpen? Was het eerst een aparte opleiding voor kleuterlerares en, en voor ja. vanaf klas 1, zou ik maar zeggen. Dat was een aparte ja, opleiding. Ja, okay. ja was goed. De, de kleuterweekschool heette dat. En dat was een, uh, een driejarige opleiding. En daarnaast nog een vier, de vierde jaar voor een. Uh, de dus zoals het dan heet, zodat je de hoofdleidster kon worden. Oh ja. Dus het was een volwaardige opleiding die gewoon jou in vier jaar leerde hoe je met kleuters omging. Want het is een hele aparte leerlingengroep. En de, en de, en de, de, de, de, op, de opleiding die, die het nu aanbiedt, zeg maar de PABO, die, uh, ja. die biedt dat minder intensief aan, zeg Precies. je? Ja. Precies, want de, uh, uh, dat is een algemene opleiding. En dan hm. kun je kiezen of je naar de bovenbouw of naar de onderbouw wilt, maar echt specifiek voor kleuters... Je hoort wel stemmen opgaan dat het weer terug zal komen, maar, uh, nou, oh, maar dat is gewoon heel heb, erg jammer. Heb je gewerkt met docenten die dus die andere opleiding hebben gehad, uh, de, dus die niet die lange op die, die uitgebreide opleiding van jou hebben gehad, maar dus die pabo-opleiding? Merk je daar een verschil? Wat, wat merk je precies? Dan merk je gewoon dat uh, dat uh, als je opgeleid bent om uit methodesles te geven, dat dat heel anders is dan dat je uh, Eigenlijk vanuit de kinderen werkt. Mm -hmm. En ik ben nu al jaren niet meer in het onderwijs werkzaam, maar. Um, ja, wij konden gewoon. Uh, zoals de natuur zich aandiende of als uh, de kinderen zich aandienden, kon je daarop ingaan. Ik ja. had een collega die, die, die, uh, die uh, reed langs een veld waar uh, gras gemaaid was. En ze had zo'n eentje, dus ze deed dak op en ze stopte de hele auto vol met gras en de hele zaal, of de hele uh, speelhal vol met gras en daar werd mee gespeeld. En dat, ja, dat soort dingen kon je gewoon allemaal doen. Dat, dat mag ook niet meer de... hoor, geloof ik. Uh, er nee? dus zijn vast in allerlei leerlingen, kinderen die dan allergisch zijn voor gras. Die gaan niezen van... of zo, ja. Maar zeg je dus eigenlijk, Maria, uh, de, de kleuterjuf zoals jij een geweest bent... die, die uh, speelt in op de situatie, die, die, die, die kent haar kinderen. die, ja. uh, uh, en die kent uh, uh, de ouders ook en die betrekt de ouders erbij. Want ook zij gaan staan aan de start van een hele belangrijke periode. Dat je elkaar ontmoet. Ja. En dat je bij kind, kinderen thuis komt en, ja. en kinderen spelen met elkaar. Dus die ouders moeten ook met elkaar in, in contact komen. En dat doe je dan als kleuterjuf ook. Ja, en als je aan die paardboven bent opgeleid... dan volg je veel meer de methode en heb je veel meer de, het talent... zeg je, om, om in te spelen op de actuele situatie. Ja, en dat wil niet zeggen dat nu alles van het onderwijs slecht is. Daar gaat het helemaal niet. Daar gaat het me ook helemaal niet om. Maar nu zit het veel meer in testen. En, en kinderen moeten al hmm. veel jonger allerlei programma's volgen. Terwijl het spelende kind ontwikkelt zichzelf. Ja, en, en Maria, waar ik dan ook benieuwd naar ben. Mm -hmm. eh, wat, wat missen die kinderen als ze niet die kleuterjuf hebben zoals jij erin geweest bent? <laughs> ja, dat, dat weet ik niet precies wat ze missen. Maar ik denk het speelse element. Ik vind de spelende mens, de homo is het, ja, is, is, uh, dat is heel belangrijk, want als spelende ontdek je dingen. Ja. En als spelende, uh, uh, dat wil niet zeggen dat je alleen maar alles moet, dat er een laissez-faire is en dat je alles maar moet laten. Maar je kunt wel een klein beetje sturen. Maar uh, kinderen ontwikkelen zichzelf. En jij zorgt voor de goede ingrediënten. Ja, dus eigenlijk kweek je een beetje luie kinderen, zeg je dat? Nee, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Nee, nee maar kinderen ontwikkelen zichzelf. Jij helpt ze daarbij... Hè, doordat ja. je, dat je die ontwikkeling waarneemt. En als je methodisch werkt, dan uh, kijk je niet naar het kind uh, uh, afzonderlijk... maar kijk je naar de methode waarop je kinderen in het algemeen dient op te voeden. Ja, precies. En dan, dan volg je de lessen zoals je ze moet volgen... want je moet klaar zijn aan het eind van het jaar. En als je uh, kijkt naar kinderen zoals wij dat konden doen nog in die tijd... Ja. Dan, uh, dan kon je kijken waar kinderen aan toe waren. Ik had dus een keer een doos met, met, uh, met bolle wol in mijn klas uh, staan... had ik van de ouders gekregen. En toen zijn een paar kinderen de hele dag of dagenlang bezig geweest... om al die bolle wol door de hele klas te wikkelen. En dan s'avonds knipte ik een paar gaten erin en dan kon ik weer lopen. <lacht> en de volgende dag gingen ze weer verder. En ja, dat zijn dan zo van die, van die elementen die, uh, ja, waar, waar, waar kinderen toch... Denk ik meer van leren dan dat ze een, een puzzel leren maken. Of een, een, op het platte vlak werken. Ja, Maria, dankjewel voor het bellen. Boze dag, kleuterjuf uh, Maria. Dankjewel. maar Volgens mij was je wel een hele leuke kleuterjuf zo ik te horen. Ik, dat hoop ik wel. Ja, dat Dank ik wel dankjewel voor het humor, bellen. Humor is ook belangrijk in het onderwijs. Ja, heel ja, belangrijk. ja dat bewijst ook Johan Goossens. Dankjewel Maria voor het bellen. Oké, okay, goede uitzending. Dag. dag. En dan hebben we nog heel eventjes voor Ben. Ik heb nog een paar minuutjes. Maar Ben, goedenacht. Goedenacht. Wat wil je jou allemaal, vertellen? Lieve luisteraars, Hij is de laatste. Dag uh, Johan. Hallo, goedavond, goedenacht. Uh, Oké okay dan. Eén uh, uh, ding voor jou wil ik zeggen. Heel graag. Ga het Pieterpad lopen? Ga het Pieterpad lopen? Waarom moet hij hier het Pieterpad lopen? Dat uh, geloof ik. Ja, dat om inspiratie op te doen, heb oh. ik ook gedaan. Ik ben oh. bezig met een autobiografie aan het schrijven. Oh. Oké, okay. maar waarom moeten uh, Johan Gosens of ik dat Pieterpad lopen? Waarom doe je daar zoveel inspiratie op? Uh, dat, dat, uh, daar kom je achter als je het hebt gedaan. Ja. Oeh, dat klinkt wel spannend. Ah, ik denk gewoon dat iedereen anders is. De ene haalt inspiratie uit het Pieterpad en de andere uit het onderwijs. Ik uh, ben laatst gaan wandelen in de Ardennen, Het vond ik verschrikkelijk. Ik ja, ben niet zo'n wandelaar. Nee, ja, bij mij gaat het te langzaam. Ik verfilmen, En mijn gedachten gaan dan juist heel erg uh, ja, versnellen. Nee. Meen je dat vreselijk? Ik moet er niet aan denken om het Pieterpad uh, te gaan lopen. Nee, dat is misschien <lacht> niet helemaal uh, dus een, een, een goede manier van uh, inspiratie voor Johan. Voor andere mensen misschien weer wel. Uh, dank voor het uh, bellen, Ben. Dank voor deze suggestie. En uh, misschien dat andere mensen heel veel inspiratie hier vinden op het uh, Pieterpad. Het gaat wel een hele mooie wandeling. Het scheidt wel een hele mooie ja, misschien. Ik ben niet zo... Nou, een stukje wandelen vind ik nog wel leuk op zijn tijd. Mits er uh, etablissementen zijn onderweg. <laughs> Waar je een lekker kopje koffie met appelgebak kan nuttigen. Zijn die er? <laughs> onderweg? Uh, plenty. Plenty. Oh, nou, dan, dan, dan wil ik wel een Overwege stukje we proberen het. van het Pieterpad. Ben, dankjewel voor en het bellen. Ik, zeg, ik weet niet of hij uh, nog kan, de uh, techneut. Ramses, laat mij mijn eigen gang maar gaan. Och, dat is een prachtig liedje. Nou, draaien we de volgende keer, want we hebben er nou geen tijd meer voor. Ben, dankjewel voor het bellen. En een goede nacht nog. Bijna twee uur. Fijn dat u luisterde, belde, mailde of twitterde. Johan Goosens, fijn dat je gebleven bent en mee hebt gepraat... Ja. met alle luisteraars over met name hun herinneringen aan hun uh, schooltijd. Uh, misschien kunnen we toch een stukje Pieterpad. Ja. Hè? Beginnen we beginnen met met koffieappelgebak en dan een ja. lunch en een <laughs> ja, de, biertje met bitterballen. Ja, precies. Ja, ja. Dat vind ik het wel gaan inspirerend. Gewoon startpunt gaan we zitten. Ja, precies. Ja, daar ja, beginnen we. Waar. Ja, precies. Dat is een goed idee. Uh, fijn dat je er was. En uh, alle succes Dank nogmaals met je voorstelling en met je nieuwe schooljaar. Wat uh, Kaza Luna betreft heel graag tot morgen. Dan uh, praat Frank Dumosh met Stanley Groeneveld. Ooit pleegde hij je misdrijven was hij verslaafd. Nu helpt hij jongeren om op het rechte pad te blijven... waarbij sport en discipline van het grootste belang zijn. Frank Dumosh in gesprek met Stanley Groeneveld... morgen vanaf middernacht bij de NCRV op Radio 1. Op diezelfde zender klinkt straks na het internationaal De Nacht anders. Dankzij Roel Koeners, hebben veel plezier daarbij. En voor nu wens ik u een goede nacht.